Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de aanval van het Syrische leger op de grensstad Qazir scherp veroordeeld. In een verklaring van het Witte Huis staat dat er bij de herovering van de stad een onbekend aantal burgers is omgekomen. En dat het menselijk leed enorm is. Het Syrische leger heroverde gisteren Qazir op de rebellen na een wekenlange strijd. De stad ligt vlakbij Libanon en is daarom een belangrijke strategische plaats. Het is volgens het Witte Huis duidelijk dat het Syrische leger hulp heeft gehad van Iran en van Hezbollah-strijders uit Libanon. Dat is volgens de VS een bedreiging voor de stabiliteit van Libanon. Daarom wil Washington dat Iran en Hezbollah direct al hun strijders uit Syrië terugtrekken. De amateurclub Alphense Boys heeft vijf spelers gewailleerd die bij de vechtpartij van zondag betrokken waren. De voetballers uit de A-selectie hebben de vereniging ernstig in discrediet gebracht. Zo schrijft het bestuur van de club uit Alfa aan de Rijn op de website. De vechtpartij ontstond kort na de wedstrijd in de hoofdklasse tegen Haaglandia. Eerst ontstond een opstootje tussen voetballers. Later gingen supporters zich ermee bemoeien en liep het uit de hand. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Mogelijk worden nog meer leden van de club aangepakt. Dat hangt af van het onderzoek van de politie... en van de tuchtcommissie van de KNVB, zegt Alphonse Boys. Het kabinet moet bij extra bezuinigingen snijden in de zorg... uitkeringen en toeslagen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Zelstra in een interview met het Financiële Dagblad.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 I'm shame Light Under walking in the jail. Also wang go in love a yellow hair Light Uncle walking in the jail, looking in the mirror with a wide-eyed stare. Ja, Van Fairport Convention uit 1975. Die kon je beluisteren aan het nummer dat had als titel. Nighttime Girl, welkom. Dit is De Nacht in anders bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heende en verre. Van alle genres en van alle tijden. ook weer stil bij een aantal mensen die ons ontvallen zijn de afgelopen week. En verder uh, natuurlijk drie nummers van de Rolling Stones... vanwege het feit dat het uh, precies 50 jaar geleden is... dat die allereerste single van Mick Jagger en de Zijn uh, uitkwam. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst even aandacht voor een artiest die binnenkort naar Nederland komt... voor een uh, tweetal optredens. En dat zal dan allemaal half augustus plaatsvinden. Jort met My Timing is af. Van een LP die in 2009 uitkwam. Ombre Lobo. How it all works Believe it or not We don't have a choice in matters of the heart Just gotta be brave enough To love and let yourself be loved My timing is off And I'm not worried En hij komt dus inderdaad naar Nederland toe. 14 augustus, dan geeft hij een optreden in Bloemendaal. Daar is een opluchttheater Caprera. En iets later in die maand, 21 augustus... dan treedt hij op in de Goffert in Nijmegen. Iels dus, en je hier met een nummer uit 2009... van de LP Ombre Lobo. En dat liedje, dat heette My Timing Is Of... Social Lights, dat is de titel van uh, het liedje wat ik net liet horen. De Dirty Projectors, En als een band die uit Amerika komt. En die hadden dan weer een speciale remix van dat nummer daar. Luna George remix. En dat is dan weer gezorgd uit de Verenigde Staten uit uh, het Verenigd Koninkrijk komt. Swing to Megalan, dat is de titel van het album waar... ...de Dirty Projectors vorig jaar mee op de markt kwamen... ...en waarop je de Social Lights ook kan vinden, dat melodietje. De Rolling Stones, als je het over LP's hebt... Uh, ...dan ben ik nu wederom toegekomen aan Big Up Bang. Die LP van de Rolling Stones, die in het vorige decennium verscheen... ...namelijk in 2005, ik liet al eerder een nummer daarvan horen... ...uit Big Up Bang. Het ging toen om het nummer The Bigger, Bigger Mistake. Vorig jaar was dat, en nu... Een hele mooie nummer met een aparte titel, Laf, I Nearly Died. Around, lost in the wilderness, so far from home. Yeah, yeah. I've been to Africa, looking for my soul, and I feel like I. Love, I Really Nearly Died. Je hoorde de Rolling Stones van de LP Big Bang, een album dat in uh, 2005 verscheen. En over een minuut of tien, dan duik ik de jaren 90 in... daar waar het gaat om het repertoire van de Rolling Stones. Meneer, aandacht voor Anouk. Ik heb een, uh, exemplaar, een extra exemplaar weten te bemachtigen van Sing Set Along Songs. Dat is het uh, meest recente album van Anouk. Waarop ook dat vrije nummer Birds staat. en uh, vele andere vrije nummers in dezelfde sfeer. Het album van Anouk. Dat nieuwste album in CD-vorm. Dat kan je winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. Ik uh, laat je dadelijk luisteren naar een uh, ouder nummer van Anouk. Uit het jaar. Uh, wanneer was het? Uh, 2011? Van bijna twee jaar geleden is het. Ik laat je luisteren naar What Have You Done? Dat is een cover, maar ik wil je weten, wat is de titel en wat zijn de uitvoerenden van het origineel? Je kan dat mede naar de nacht, ging het anders, vara.nl, vara de nacht ging het anders, etvara.nl. Antwoord op de vraag, wat is de titel van het origineel en wie waren de originele uitvoerenden van What Have You Done?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 En ook dus met het nummer What Have You Done, en ik wil graag van je weten dit nummer. Het origineel. Door wie werd dat ooit uitgevoerd en wat is dan de titel? Het antwoord kan je mailen naar de nacht klinkt anders Hoef je niet meteen te doen. Als je bijvoorbeeld op dit moment niet in de gelegenheid bent om. Uh, te mailen, <laughs> omdat je wakker ligt in bed... en de laptop of de computer beneden staat... of je zit uh, in de auto op dit moment. Je kan het ook later doen door het mailtje te sturen. Tot en met het weekend. Het antwoord is op de vraag van... Uh, wat is het origineel van What Have You Done... en wie zong dat origineel? En Anouk die hoorde en uh, er is een prijs aan verbonden. Die prijs is dus die nieuwe CD van Anouk... onder de titel Sing, Set, Long Songs... Dat was een Nederlandse zangeres. Dit is een Nederlandse trompetiste die je gaat horen. Ze heeft ook een deel van de tijd doorgebracht in Colombia, Zuid-Amerika. En dat is goed te horen in de muziek die ze maakt. Trompetiste Maite Rontele. Zie, laste komt ze. Vorige week was ze nog de gast bij Knievel en Van der Brink. want van Dele. Tegenwoordig woont ze in Colombia, maar ze komt dus uit Utrecht. Op dit moment verblijft ze in Nederland voor een aantal optredens. En een van die optredens vanavond in het BIM-huis in Amsterdam. En volgende week, de 15e, dan treedt ze op een os. En daar heb je een... Tent, Om het maar onheelbiedig te zeggen. En die heet de groene engel. Deja mij asie. Wat zij speelde. Maite on tele. De Stones. Dit is Anybody seen my baby. Zoals dat voorkomt om bridges to Babylon. She confessed her love to be. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than we ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes 70, nee, 1997, ja, hoor je de Rolling Stones. En de Rolling Stones die speelden Bridges To, uit Bridges To, waar we dan nummer. Anybody seen my baby? Meer Rolling Stones um, over een kwartiertje of zo, dat heb je allemaal te goed, omdat het uh, morgen 50 jaar geleden is, dat die allereerste single van de Stones uitkwam. Een artiest die ook van invloed is geweest op het repertoire van de Rolling Stones. Dat is Bo Diddley. Bo Diddley, afgelopen zondag was het precies vijf jaar geleden dat de man op 79-jarige leeftijd overleed. Dit is die met het nummer Pretty Thing. Een uh, Engelse band. Die waren ook zeer gecharmeerd van het repertoire van Bo Diddley. En die hadden zelfs, uh, toen ze een naam moesten bedenken... zoiets van, nou, laten we een liedje van Bo Diddley bedenken... en dan uh, gaan we zo onze band noemen. Uiteindelijk werden de Pretty Things dus geboren. En je hoorde van uh, Bo Diddley het nummer Pretty Thing. Een nummer dat hij uh, Bo Diddley samenschreef met Willie Dixon. Bo Diddley dus... Uh, Overleden in 2008, dat was uh, afgelopen zondag precies vijf jaar geleden. 79 jaar werd hij en Diddley is bekend geworden, vooral bekend geworden, door het uh, feit dat hij een ritme heeft ontwikkeld wat de geschiedenis in zou gaan als het Bo-Diddley-ritme. En een heleboel artiesten heeft hij daarmee beïnvloed in de vroege jaren 60, eind jaren 50. Ook bijvoorbeeld Buddy Holly die dat uh, ging toepassen in zijn uh, composities. Dit is het 1957. driving me back <laughs> Your love for me got to be real <laughs> For you to know just how I feel <laughs> Love for real not fade away Gemaakt 29 uh, mei 1957... en later in de jaren 60 zou het vooral bekend worden... in de uitvoering van de Rolling Stones' Not Fade Away... je hoorde hier de stem van Buddy Holly met dat Bo Diddley-ritme. En dat Bo Diddley-ritme uh, ja, heeft uh, een heleboel popartiesten... en popbandjes beïnvloed. Denk bijvoorbeeld maar aan U2 met hun hit The 'Desire'. De Who hebben we ooit een plaat opgenomen onder de titel Magic Bus... met dat Bo Diddley-ritme. George Michael was er met Faith en de Smiths. How soon is now? Daar kan je dat Bo Diddley-ritme ook weer in terugvinden. Net als bij een oude plaat van Elvis Presley, His Latest Flame... En de Animals, die moesten het wel toepassen... want die hebben ooit een uh, song gemaakt onder de titel The Story of Bo Diddley. Een hommage aan deze blues-muzikant... met daar ook het onvermijdelijke Bo Diddley-ritme in. Ik neem me er even mee naar de jaren 60. Een band die opereerde onder de naam Juicy Doocy. In 1969 is dit. En dit wordt het nummer Who Do You Love... Seven miles of barbed wire Use a cobra snake for a necktie I've got a brand new house Put on the roadside made from a ralph snake hide I got a brand new chimney on the split on top Made from a human skull Now come on, baby, let's take a little walk Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? my old man, he took me by the head He said, oh, did I understand? Tell me, who do you love? ...zonder de naam Juicy Lucy... ...die maakte in 1969 de LP Juicy Lucy... ...met daarop dit Who Do You Love... Het zover dan de aandacht voor het Bo Diddley-ritme... en aanleiding van het feit dat het afgelopen zondag... precies vijf jaar geleden was dat Bo Diddley op 79-jarige leeftijd overleed. En daarmee zijn we dan gekomen bij degenen die de afgelopen week... het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingewisseld. Afgelopen zaterdag overleed hij op 78-jarige leeftijd... de Vlaamse troubadour Miel Kools. Hmm. Boerbaan vol bebouwde plichtelijk zijn land. Hij betaalde belasting aan het vaderland. Hij ging elke zondag naar de mis. Hij was op elke begrafenis. Hij zetelde in de gemeenteraad. Hij gold als een toonbeeld van orde en maat. Hij zorgde voorbeeldig voor zijn gezin. Hij sprak vol lof over zijn boerin. In zeden en zaken zo solied. Een tweede boer Bavo was er niet. Maar Bavo kneep de katjes in het donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker, Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, Geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep, En ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek Hij droeg een fakkel in elke stoet Hij heeft elke vaste tijd geboet Hij was een voorman, een ijveraar Hij ijverde vurig het ganse jaar Hij heeft zich stug, elk plezier ontzegd Het hoofd rechtop en de blik onthecht Boer Bavo was waarlijk zeer solied Een boer zoals men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 de eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzamer en tenier in een herenhuis dicht bij de kerk. Van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijk mis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze weenden maar konden er niets aan doen. Ze hadden om Bavo zo'n verdriet. Hij was zo zacht en toch zo solid. Want Bavo kneep de katjes in het donker, hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterren geflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, Bavo ijver de dag en nacht. Een Behoorlijk benvoet door Georges Brassens, maar er is niks mis mee, want dat was een goede chassonnier. En op zijn eigen manier maakte hij teksten in het Nederlands Milkools afgelopen zaterdag overleden op 78-jarige leeftijd. En zijn bekendste nummer is geworden Boer Bavo Meal Calls dus. Ja. Voor Nederland behoorlijk onbekende artiest Jerry McGill. Hij werkte in de jaren 50 voor het legendarische label Sun, Sun Records. Maakte daar een aantal platen met zijn band... Zijn bent de topcats. Down on the boardwalk. I'm in a little village. With twinkles in her eyes. Make me feel a little silly. I'll make her real. Whispered in my ear. Can you keep a little secret. Keep a little secret. For no one, else to hear. no one else to hear. You make me realize not to rule my eyes at you. Cause every time I leave her. And every time I'm with her. headed for another breakdown. Well, every time I see her. And every time I'm with her. Stand that quiver like I'm a little Sunday Chicken on Sunday. Movies on Monday. MUZIEK een rolpionier, Jerry McGill die in 1959 deze plaat maakte met zijn band de Top Cats Onder de titel Love Struck werkte voor Sun Records, werd 73 jaar oud. Vorige week donderdag overleden. En er was nog het noodlottige ongeval van Ben Tucker, jazzmuzikant, jazzbassist was hij. En te horen in opnames van onder andere Peggy Lee, Quincy Jones en Dexter Gordon met zijn golf... Karretje stak hij de weg over en hij werd aangereden... door een 52-jarige Texaan die het ongeluk veroorzaakte. En Ben Tucker kwam bij dat ongeval om het leven. Hij heeft ook een aantal composities gemaakt, onder andere Come and Home Baby. Daar zijn een heleboel uitvoeringen van. Uitvoeringen van onder andere May, Herbie Mann en Michael Bublé. Maar ik laat je een Nederlandse uitvoering horen van dat Come and Home Baby ook nog een keer een tune geweest bij Radio Veronica. Maar je gaat luisteren naar het orgelspel van Kees Gama. Dan dat uh, Common Home gecomponeerd door Ben Tukker... en ik liet een uitvoering horen van Kees Schama, die in dit nummer begeleid werd door George Kooijmans. Jaap Egemond en Rine Gerritsen. Voorheen deel uitmakend van de Golden Earrings. Uit eind jaren 60 is deze opname die ik liet horen van... Uh, Come ben Home Baby, Casey en The Pressure Group. Dat was de verzamelnaam waaronder dit allemaal verscheen. Ben Tucker, dus 82 jaar oud geworden en bij een uh, noodlottige ongeval om het leven gekomen. Ben ik er gekomen aan de Rolling Stones. Dit is van de LP Voodoo Launch. We tekenen 1994. Rolling Stones 1994, de LP Voodoo Lounge, waar dat te vinden is. En je hoorde Love Song. Stone. Megans, de zodat ik met dat laatste nieuws. En dat citeert het gitaarspeel van Wes Montgomery in Going Out of My Head.